But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 Delta Lloyd deed vooral obligaties uit het noodlijnende Griekenland van de hand. Tussen december en april verkochten verzekeraar 80% van zijn obligaties voor meer dan een miljard euro. De verkoop van Italiaanse obligaties leverde ook bijna een miljard op. Volgens Delta Lloyd heeft de wankele financiële situatie in Zuid-Europa nauwelijks invloed gehad op het eigen vermogen van het bedrijf. Dat nam in het eerste kwartaal met 7% toe. De Amsterdamse drugsbaron Charles Z is tot drie jaar cel veroordeeld voor het bezit van softdrugs en vuurwapens. In 2006 werden in een woning van Zet in Gelderland 2000 kilo hash, een revolver en drie pistolen aangetroffen. De officier van justitie had zeven jaar cel geëist. Maar de rechtbank vond geen bewijs voor de beschuldiging dat 59 kilo amfetamine die was gevonden ook van Charles Z was. Doordat de harddrugs niet bewezen zijn, komt de straf uit op drie jaar cel... Later deze maand staat de drugsbaron terecht voor een grotere rechtszaak. In Spanje is het vliegverkeer ook nieuw ontregeld door as van de vulkaan in IJsland. Luchthavens op de Canarische eilanden en het zuidwesten van het land zijn dicht. Het aantal vluchten op Madrid en Barcelona is met ongeveer een kwart teruggebracht. De aswolk drijft met een boog vanaf de Atlantische Oceaan het Iberische schiereiland op en verder naar het oosten. De Spaanse luchtvaartautoriteiten verwachten daarom voor morgen nog meer problemen. Het weer van het zuiden uit regen, in het westen droog en af en toe zon en het wordt een graad of 10. Morgen op de meeste plaatsen droog en wat zon en ook een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is zondag in Kellerland. Ja, op uh, AB Radio hem Zandvoort nog steeds uh, dit uh, programma. Want uh, we gaan even terugblikken op gisteren wat betreft de open dag van uh, de Zandvoortse... Nee, niet van de Zandvoort, Ja, wel van de Zandvoortse tak van de KNRM. Zeg het goed. En uh, zij hadden uh, zeg maar uh, daarin uh, de gelegenheid bieden of boden de gelegenheid om enkele... Donateurs mee te nemen op de reddingssloep, namelijk de Annie Paulussen. En ja, gisteren mocht ik het genoeg smaken om daar even op te komen. Niet alleen ik, en ik uh, heb ook nog, uh, ja, de aardigheid was dat Patrick van Kessel van de Kofferband van Van Kessel hier uit Zandvoort... ...met mij mee was. Uh, we waren niet de enige hoor, overigens. Er waren er nog vijf, zes, nou minstens zeven tot acht man, man sterk samen, ook op die boot. En uh, chauffeur Harry Vaasen, die uh, we ook nog wel kennen hier in Zandvoort als een oliebollenbakker... ...die mocht dat uh, apparaat besturen. En dat deed hij toch ook wel op een hele leuke en ludieke manier, moet ik hierbij zeggen. Trouwens, uh, Harry Vaasen is uh, tegenwoordig uh, oliebollenbakker af... En wat hij precies doet. Dat uh, is uh, de historie die nog niet uh, vermeld. Maar goed, uh, sowieso gaat, uh, gaat het uh, daar voor een deel over. En natuurlijk ook de toekomstplannen wat betreft uh, Patrick van Kessel... samen met Ebe de Jong. Toch uh, de spillen van, uh, van, van Kessel. Dus daarover straks allemaal meer. Maar eerst gaan we gewoon nog even fijn uh, een stuk uh, muziek draaien. We hadden net uh, de mensen van Coldplay. En dit is heel subtiel muziek van een singer-songwriter... Celine Cairo and Hello Memory. We've been away from each other since a while now. There's nothing new about being on my own. But the way I've been thinking about you, Jay everything You became a ghost in my mind Was dat met uh, memory, hello memory, Dan moet het wel even goed zeggen. Um, zoals ik al zei, uh, hadden we gisteren uh, de, het genoegen mogen smaken om even op die boot, die reddingsboot uh, die hier in Zandvoort uh, vaart, en die gaat alleen maar uit als er calamiteiten zijn... Dat heet, die heette Annie Paulus. Nou was er gisteren een open dag van de KNRM. En de KNRM doet dat wel vaker. Jaarlijks. En dat is onder andere ook bedoeld voor de, ja, voor de donateurs. Zodat ze in ieder geval een, een idee hebben wat die KNRM nou precies doet. En zoals gezegd helemaal aan het begin van dit uur. Hadden Patrick van Kessel en ik het genoegen mogen smaken om met een aantal anderen daar op die boot te mogen meevaren. Uh, van Kessel uh, kent uh, Zandvoort iedereen uh, als uh, de man van de coverband van Kessel. En we hadden dus na afloop van, uh, van die tocht uh, op de Annie Paulus dat gingen we even nabeschouwen. Dat deden we in. Even binnen, we hebben de zeg maar het gedeelte van de open dag van de van de KNRM beleefd. Wie zijn wij? Nou, Patrick van Kessel en ik zeiden de gek. Het is, het is toch niet te geloven dat, uh, dat een zanger van een uh, van uh, een coverband en een radiopresentator dat hebben meegemaakt. Dat, dat is altijd wel heel erg uh, uniek om dat uh, zo te doen. Maar Patrick. Uh, als ik zo kijk, ja, dat, dat moet, precies, moet het precies omgedraaid zijn. Ja, we zitten dus nu gewoon in een uh, kop thee. Zo heb ik een fijne minuut alweer uh, vol, <laughs> vol zitten, zitten kletsen. Maar goed, dat maakt het op zich niet zoveel uit. Maar hoe, uh, hoe heb jij dat nou ervaren? zo even op zo'n boot? Nou ja, ze hebben natuurlijk mazzel gehad. Uh, dat we binnen mochten zitten. Dus ik mocht plaatsnemen naast, uh, naast uh, chauffeur. Dus, uh... de chauffeur. Chauffeur was Harry Vase. Ja, mooi vindt. God, wat, wat is er echt. Dan zie je dat ding. Uh, en, uh, zie je varen. En dan denk je van. Je, waarom zijn wij daar nog nooit op geweest? Ik bedoel, mensen komen uit Maastricht ervoor. Okay, kan je je dan voorstellen als jij op een zomerse dag zeg maar dan hier of hier zit. Hè, want we zitten nu bij Kepassa. in uh, de, de strand in 6. Uh, en als wij dan op een gegeven moment. Uh, boven op de boulevard staan. en we zien dat ding uitvaren. Uh, daar dan kunnen we nu eigenlijk een beetje een voorstelling van maken. Nou, klopt. Klopt. Dat, dat heb ik niet. Ik heb er wel eens gekeken en dan denk je van, jezus man, wat een spullen. We hebben wel spullen. En dan, uh, wat een geweld man, op zee. Godverdomme. Het was maar goed dat wij een beetje redelijk binnen zaten, hè in de stuurhut. Je hebt ze gezien, het is allemaal kleden nat hè. Het is allemaal zeiknat. nat. En het is nou niet echt de warmste dag vandaag hè. Verdomme. Nou, we zitten ook gewoon lekker aan een kop thee. Uh, even nog over, over het werk. Want uh, ik, heb, ik heb in ieder geval een beetje respect uh, voor, uh, voor de opstappers uh, gekregen. Dat, uh, dat er toch even meer komt kijken dan simpel even in een uh, bootje gaan zitten. Hoe bedoel je? Nou gewoon. Uh, als er een uh, strontende knieker is om het op zijn plattelands te zeggen. Dan vaart die boot uit. En dan moet je toch even van alle markten thuis zijn. Ja absoluut. Maar ja die mannen die zitten ook wel goed, uh, goed ingepakt. Uh, dat miste ik wel eventjes net. Als ik die uh, mensen uh, bekijk die aan de boot hingen voor, die uh, hebben er toch wel een uh, kaart pakkie gehaald, zeg. Die waren uh, uh, Sorry? Dat is een stukje koek. Wil. <laughs> dat is een stukje koek. Nou, dat, dat stukje koek, dat komt wel op. Maar goed, uh, uh, nou ja, dit, dit, dit was toch even een uh, aardige ervaring zo op deze manier. Uh, leuke ervaring, ja. Hoe, hoe voel je het zelf, uh, Ja. Nou, ik, ik, ja, ja, dat is een leuke vraag die je die mij stelt. Uh, nou, ik heb het in ieder geval als een uh, hele bijzondere leerzame even, uh, evenement beschouwd. En, uh... Nee, maar dat vond ik ook. Het is ook echt iets, uh, ja, het gevoel even. Ja. Zo -so hoort het ook, hè? Ja, dat vind ik wel. Dan moet je, moet je eigenlijk gewoon uh, allemaal wel meemaken, denk ik. Als je die kans krijgt om op zo'n boot mee te varen, ja, moet je dat gewoon Dit is gewoon uniek, man. Het is gewoon uniek. Was dit ook jouw eerste keer? Ja, dat was mijn eerste keer. Ja. Uh, ik vond het echt een belevenis. Nou, wij hebben het in ieder geval gedaan. We gaan zo even verder. Maar eerst gaan we een op thee drinken. You laid up your cigarette While I'm watching you go So many things I still want to know So many things I still want to tell you De clip er overigens ook bij... bij dit nummer van Fabiana Dammers' Blinded. It. Um, zoals eerder uh, gezegd... is ze dus bezig met een debuutalbum aan het opnemen. En hoe dat uh, verder uit uh, gaat zien... dat uh, zullen we allemaal uh, zeer spoedig gaan weten. En wellicht dat ik er uh, ga vragen of ze hier uh, even langs wilde komen... om dat uh, verder uh, te gaan vertellen, hoe dat uh, een en ander zit. Want ja... Ze komt tenslotte uit de buurt uit IJmuiden. Dus wat dat er gaat, is dit het werk wat ze tot dusver heeft gemaakt. Terug naar het interview wat ik had. Eerst ging het dus over, zeg maar, over de KNRM. Maar nu ja. uh, met Patrick van Kessel over zijn andere activiteiten. Het verteld dat uh, de thee is nog, wat dat er gaat, nog best wel warm. <laughs> dus uh, we kunnen hem wel even... Ja, ja, het is een beetje slurptijd eerlijk gezegd. Maar uh, ondertussen dat dat, uh, dat dat gebeurt, terwijl dat koekje van jou uh, Patrick, dat, ja. dat, dat, dat zwemt ergens <laughs> in gezin, denk ik. Maar, uh, nee, nee, maar goed, uh, even nog over jouzelf, want ja, uh, de band, hè, als we het uh, over Van Kessel hebben, en, uh, hoe staat het daarmee? Um, nou ja, wie, iedereen weet dat uh, Eben er een tijdje uit is geweest. Na vier jaar heb je wel eens strugglingen. Dat uh, gaat wel eens niet goed. Maar uh, uiteindelijk zonder elkaar zijn we het ook niet. Dat zijn we niet wel waard. En uh, maak je gewoon de mooiste muziek met elkaar. En uh, ja, dat is, uh, dat, dat is eigenlijk wel weer heel leuk. En we hebben het ook wel weer heel leuk. En volgende week gaan we wat uh, leuks doen. Gewoon met z'n tweeën. Gewoon akoestisch. Jo van Es heb een, uh, een leuke, uh, leuke avond. 15 mei. E, op zaterdag in uh, Laurel. Dat doet hij hier 60 en 70 jaren. En uh, ik zeg, nou dat lijkt me leuk om daar meteen ook wat oude nummers te spelen. Gewoon met z'n tweeën. Gitaartje, tamboerijtje en uh, gaan met die banaan. Ja. Uh, is, het, is het dan, ja, want ik, je zegt het nu heel erg mooi hè. Van Kessel is Ebe de Jong en Patrick van Kessel? Ah, absoluut. Ja, zonder hem begin ik, begin ik niks. Um, Voel ik mij uh, op het podium gewoon uh, sterk. sterk, veel sterker. Ik kan, wij zijn zo met z'n tweeën zo één uh, op het, op het uh, oh. alleen op het podium, maar dat, is, uh, ja, dat, dat, dat voelt zo goed dat, uh, en vertrouwd. Dat heb ik wel gemist. En dan, uh, ja, na een half jaar ga je toch allebei weer denken van nou. Toen te toch maar weer eens gepraat, hè? En, uh... Eigenlijk hetzelfde wat wij doen, kop thee zeker uh, erbij? Precies, en zo werkt het ook. En dan ga ik eruit praten en dan... Uh... Want dan kom ik gelijk even meteen op het volgende, want ja, als we het over muziek hebben... Uh, de Hoe bijvoorbeeld, ja, ik vind Van Kessel in De Hoe vergelijken vind ik niet helemaal, uh, dat is iets van een iets andere orde, maar er zit wel degelijk een parallel in. Daltrey en Townsend, dat zijn eigenlijk de hoe. Je kan de hele zooi vervangen. Eh, is, is dat eigenlijk met jullie tweeën dan precies zo eigenlijk? Hè? Dat, je kan de hele band vervangen behalve Eben de Jong en Patrick van Kessel, denk ik. Dat klopt. Ja, Daar kan ik en <laughs> verder we weinig uh, aan toevoegen. Dat is, dat is zo. Ja. Ja. En uh, we hebben wisselingen gehad. Drummer, basist, uh, nu een toetsenist erbij de laatste jaren... Nou ja, en, en dan maak je weer heel andere muziek en dan kan je veel meer doen en, en, en uh, dat, uh, ja, dat, dat, uh, hartstikke leuk. Ja. Terwijl je nog even uh, fijn een slok uh, van je kop, uh, kop thee neemt, maar uh, ja, cover bands en eigen muziek, hoe, hoe verhoudt zich dat? Laten we eerst even met het uh, cover verhaal uh, beginnen, uh, want je moet je daar dit toch ook een beetje in onderscheiden denk ik. Uh, qua koffers uh, op het uh, brengen. Uh, wij spelen de koffers altijd op onze eigen manier. Dus uh, dat dat daar geven we altijd onze eigen draai aan, um, uh, plus een dosis enthousiasme. Um, ja, en dat maakt ons wat we wat we uiteindelijk zijn. We zijn niet wereldberoemd, maar wel eens antwoord. <laughs> ja, wereldberoemd is antwoord. Je zegt het goed. Uh, uh, nou, uh, dat, dat is de ene kant van het verhaal, dan, dan de eigen nummers, want ja, uh, je hebt me nog eens even verteld uh, eerder deze week zo van, nou ik zou ook wel uh, gewoon m, ja, met Ebe erbij uh, zelf nummers gaan, uh, gaan maken. Nou, dat, dat is eigenlijk al wat Ebe heel graag wil, die wil gewoon voor zichzelf uh, iets hebben met eigen nummers en uh, ja, daar wil ik graag aan meewerken. Uh, ja. Ja, dat moet nog allemaal geboren worden. Is, is dat ook iets uh, van elkaar een beetje gunnen? Van, uh, van uh, hè, Eber die zegt tegen jou: van Nou, dan wil ik toch ook wel uh, eigen nummers uh, maken. En dat jij hem ook die ruimte geeft? Hij geeft mij ook alle ruimte, dus waarom niet? Ja, maar dat, dat, uh, en wie zal wisselwerking Ja, maar zo hoort het ook, zo moet het ook. Het leven trouwens. Sowieso. Maar dit is, dit, is, dit is dus wel uh, iets waar we, waar we binnenkort uh, wat kunnen verwachten van... ...hé uh, hey jongens, uh, ik, we komen met eigen materiaal. Ik hoop dat we daar de tijd voor maken en uh, dat, we zeker, uh, uh, dat we daar zeker aan gaan beginnen. Ja. Nog één ding dus, even voor alle duidelijkheid voor de mensen die nu zitten te luisteren. Want uh, het gesprek is gelukkig nog voor de 15e mei opgenomen. Dus dat sowieso. 15 mei, gewoon lekker gezellig in Laurent en Hardy gaan we gezellig, uh, hopelijk gewoon lekker helemaal vol proppen. En uh, een uh, leuke avond. En het is, uh, het is echt Joop van es zijn avond, Zijn avond en wij, van hem mogen wij er gewoon bij. En ik vind het hartstikke leuk. Trouwens, vindt vind ook uh, een geweldige kroeg. En, uh, het is een hartstikke leuk sfeer uh, ja, altijd. Ja. En daar doen we het voor. Dankjewel, je Dankjewel, Ja. De valpartij was er bij de Giro d'Italia. De peloton is op weg naar Utrecht. Maar het is niet zomaar een valpartij. Want daar zit ook de roze truidrager bij. En dat is Bradley Wiggins. Dus er is nog wel even wat aan de hand. Uh, hoe dat zich verder gaat verlopen in de koers... is uh, nog iets wat we gaan uh, volgen. Maar Wiggins is uh, betrokken bij een valpartij. En het peloton het in ieder geval gewoon door naar Utrecht. En hoe, hoe of wat, dat zullen we straks allemaal gaan melden en merken als het slagveld weer enigszins te overzien is. Nu is het zo dat er hard getrapt moet worden door onder andere de ploeg van Bradley Wiggins. Want het is niet zomaar als je als roze truidrager bij de eerste de beste valpartij betrokken wordt. En je wilt toch graag dat die, ja, die trui nog behouden als je dat zou willen. Uh, straks uh, nog even het uh, restant van het interview, wat ik had met twee heren van de KNRM. Dat uh, komt zo, maar eerst uh, gaan we gewoon nog even vrolijk verder met een uh, stuk uh, muziek. Vrolijke muziek. De Doors hadden we net. En dit is Lily Allen en Not Fair. Oh, hij me met respect. He's...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 as baseman met Superstar was dat. Uh, we gaan even terug naar, het, uh, naar de, gisteren, naar de open dag van de KNRM. En ik had natuurlijk ook gisteren een gesprek met twee heren van diezelfde KNRM. Jan Willem van der Bout en Jan Martin? Lipsius. Lipsius. Uh, ja, dat is altijd weer even gewoon op de improvisatie. Nou, Jan Willem, uh, jij, uh, voor de CFM-luisteraars zeg ik het dan maar bij, uh, is, bent zaterdagmorgen bij ons uh, in Goedemorgen Zandvoort geweest. We praten nu even op dezezelfde zaterdag nog, nog even na over deze open dag. Maar wat kan je erover vertellen nog? Ondanks dat het weer vanmiddag niet helemaal mee zat, is het denk ik toch een geslaagde mooie dag geweest voor de KNRM. Met name in Zandvoort. Met ook nog een mooie demo met een grote helikopter die toch een open kijkse heeft getrokken. En toch weer waardoor de naam KNRM toch weer wijder verspreid is geraakt. Ga ik even naar jou, Martin, want uh, jij bent degene die, uh, die het programma had uh, samengesteld. Uh, denk je daar altijd heel bewust over na om zo'n dag als deze goed vorm te geven? Uh, ja, nou ja, je denkt er wel goed over na. En, uh, op zich is, zijn het vaak dezelfde dingen natuurlijk. Hè. Mensen, donateurs kunnen meevaren, mensen die donatie doen kunnen meevaren. Uh, en daarnaast moet je gewoon nog wat andere leuke dingen bedenken waardoor het aantrekkelijk wordt. En ook uh, waardoor de historie van de KNRM ook een beetje bekend wordt. Is het dan ook zo, zo'n demonstratie, dan kunnen mensen ook echt zien wat het inhoudt. Ja, ja, door middel van die helikopter die dan hier voor de kust hangt. Ja, dat trekt sowieso een hoop ook mensen van buitenaf. Dus de, de toeristen in Zandvoort die dan in een keer denken wat gebeurt hier dan allemaal. Ja, ik denk dat dat wel een hele grote eyecatcher is waarom mensen dan in contact komen met de KNRM. Ja. Die, Helikopter. Je zei eerder al in een van onze uitzendingen van ja, hij is, uh, het was één van de drie plekken die hij uh, bezocht. Ja, toch? Ja, correct. Uh, wij zijn uh, één van de drie van de 42 reddingstations waar de helikopter is geweest. Dus uh, wat dat betreft hij is nog in Wijk en Zee geweest en in Egmond. Ik denk dat we in uh, Zandvoort toch weer uh, in geslaagd zijn om hem uh, toch weer deze kant op te halen tot een mooie prestatie is. Dit botenhuis waar we nu in staan, heren, is ook een mooie plek. Maar jullie zijn er heel uh, zuinig op, geloof ik. Wij zijn er heel zuinig op. Uh, dit botenhuis uh, is gebouwd in 1953 voor uh, de oude reddingboot. En tegenwoordig uh, barst het bijna uit zijn voegen, zeg maar, gezien het materiaal alsmaar groter wordt. Uh, het ligt tevens in de middenboulevard. Ja, uh, iedere zandvoort kent wel... Uh, Problematiek rond Middenboulevard. Dus we hopen dat er snel duidelijkheid is, uh, tot ook de KNRM-renningstation Zandvoort uh, groter kan groeien. Qua uh, behuizing. Je, je zei het al. Uh, Wie terug even naar jou, uh, op zo'n dag als vandaag. Je ja, hebt dan uh, het overzicht van wat er allemaal gaat uh, gebeuren. Uh, wat, ja, wat doe je dan precies zelf uh, dan nog? Uh, gewoon goed toekijken dat het allemaal in goede banen loopt. Uh, ja, de, uh, we hebben een rooster opgesteld wat iedereen draait en uh, wat iedereen doet en dan zoveel mogelijk uh, in de gaten houden of iedereen ook op zijn plek is. Nou ja, op, op zich, uh, je werkt allemaal met volwassen mensen, gaat dat gewoon als een trein en ja, naarmate de dag loopt, loopt het ook en uh, heb je eigenlijk geen omkijken meer naar. Dat, uh, het is nu alleen het afbreek, uh, en uh, wat nog een beetje organisatie is en dan is het klaar. En, uh, als je nou op deze dag uh, terugkijkt, uh, wat uh, zeg je zelf? Uh, ik vind ondanks het slechte weer, uh, of de regenachtige, het regenachtige karakter van de dag... Uh, ...vind ik toch wel dat we een geslaagde dag gehad hebben. Uh, uh, ik heb enthousiaste mensen gezien, we hebben nieuwe donateurs binnengehaald. Uh, ja, dus ja, wat wil je nog meer? En een, een blij gezicht, uh, daar doe je het toch eigenlijk voor. Over de donateurs nog, Jan Willem. Uh, de mensen kunnen dat nog altijd blijven doen, hè? Ze kunnen het altijd blijven doen. Of ze komen langs in het boothuis om een donateurskaart te halen... Of via www.knrm.nl kan je zo zien uh, hoe je donateur kan worden. Of eventueel onze kledingshop uh, bezoeken. Goed, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Carol Emerald was dat met de hit waarmee ze doorbrak naar het grote publiek toe. Namelijk Back It Up in 19, wat zeg je, 2009, vorig jaar dus een uh, grote hit geweest. Middels uh, kwart voor vijf, ik uh, had het al uh, erover, er komt iets speciaals in Haarlem. Dat heet Live in Your Living Room. En live in your living room... dat uh, zou betekenen dat er een aantal bands... en uh, ik weet in ieder geval dat er één band het zeker gaat doen... en dat zijn de winnaars van de Rock Alternative uh, gedeelte van 2009... bij de Grote Prijs van Nederland, de Cosmic Carnival. Een uh, taartje terug, ik geloof uh, <coughs> op de dag van 28 maart... had ik ze als uh, ja, min of meer centrale artiest had ik ze hier uh, in de uitzending uh, rondlopen. Dat was in tijden van de dorpsrun... En uh, toen heb ik uh, een flink gedeelte van die EP gedraaid. Wil je weten hoe het uh, nou klinkt en wil je erbij zijn? Nou, ik zou gewoon kijken uh, van live in your living room aan elkaar vast. En dan .nl. Dan kom je vanzelf wel op, uh, op een website uh, terecht waar je dat uh, kan doen. Het is uh, in Haarlem op 4 juni, zeg ik er maar even bij. Dan, uh, ik neem aan dat je er ook snel bij zijn, uh, moet zijn. Ik heb in ieder geval alvast uh, gereageerd. En uh, wellicht, en, maar dat is uh, nog eventjes uh, de grote vraag... Want dat moet ik weer regelen met het management van uh, de mensen van de Cosmo Carnaval. Gaan ik nog een interview uh, stikken. Maar ja, goed. Uh, zover is het in ieder geval nog niet. It is, is it wrong? Twee nummers achter elkaar, het waren de Cosmic Carnival, of Carnival met Is It Wrong. 4 juni een uh, Live in Your Living Room optreden in Haarlem. Wil je erbij zijn, kan je eventjes gaan kijken. Live in your Kijk maar en zie maar waar je uitkomt. En als tweede hoor je nog een beetje wegsterven is Russ Ballard. En dit was een nummer wat ooit nog eens een keer ergens gebruikt werd... in de fantastische televisieserie in de jaren 80, de Miami Vice.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 Deze zondag in Kennebeland op AB Radio. En van Zandvoort. Crosby, Tills, Nash Young. Met Our House was dat. En we hebben er nog eentje klaarstaan. En dat is deze van uh, Duran Duran. En wat mij betreft. Graag tot een andere keer. Dag.